Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zesse. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een jongen van 15 zou een politieagent mishandeld hebben. De agent heeft aangifte gedaan. De jongen gooide de agent iets in het gezicht toen hij werd opgepakt, zegt Omroep Brabant, gebeurde gisteren in het centrum van de stad. De jongen was samen met een ander op de vlucht nadat zijn man had beroofd van zijn telefoon. Hij werd meteen aangehouden. Een andere jongen vluchtte, die werd vanmorgen thuis opgepakt. 29 mensen die vandaag China zijn binnengekomen voor de Olympische Spelen... zijn positief getest op corona. Het gaat om 19 atleten of andere teamleden. Ook zijn er 7 besmettingen onder mensen die al in de Olympische bubbel zaten. Iedereen moet naar een quarantainehotel. Een café in Schijndel in Brabant houdt de deuren na een feestavond voorlopig gesloten. Op Social media postte de tent een filmpje waar feestende mensen te zien zijn... die geen anderhalve meter afstand houden... Het café heeft na waarschuwing van de gemeente zelf besloten te sluiten tot de anderhalve meter regel niet meer geldt. En als je het tanken nog kan uitstellen, bespaar je wat centen. De benzineprijs stijgt naar een nieuw record door de spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne. De adviesprijs voor een liter euro 95 stijgt dit weekend naar bijna 2,15 euro. En er wordt dit weekend gespeurd in de tuin naar vogels. De Nationale Tuinvogeltelling is van start. Een kwart miljoen Nederlanders doet hier aan mee. De vogelbescherming roept op om vooral naar de merel uit te kijken. Hallo. Eigenlijk altijd een vaste top 3, namelijk op 1 de huismus, 2 de koolmees, op 3 de merel. Maar afgelopen jaren zien we dat die merel ja, daar is uitgezakt en dus uh, ja, lager staat. Nu staat de pimpelmees op 3. Deze man uit Goes in Zeeland zit er klaar voor. Met verrekijker, pen, papier en een camera probeert hij de vogels in zijn tuin te spotten. En om de dieren te lokken gaat hij next level. Maar de koekoek denkt dan echt dat u ook een koekoek bent? Ik wel. Hij geeft daar in ieder geval antwoord. Ja. En wat zegt hij dan? Eh, uh, <laughs> koekoek. <laughs> en dan nog het weer. Veel wind langs de kust stormachtig. Morgen af en toe een zonnetje, dan een grote wacht. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Dürgerdam is de vertraging 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Feeling A sign of distant life. Feeling young And free and strong Fire. And now we know We won the fight once more Feeling young And feeling strong Zo, hè? Goeie, ja. ja. middag, uh, Steven? Ja? Steven, ja. Ik hoor niks. En die? We je iets beter. Nee? Ja? Wat die, ja, die moet ik hebben. Yes. Okay. Heb je hem? Ja, ben ik sta ik, uh, hem hard. Ik snap hem <laughs> Goedemiddag weer. Hey, nee, goedemiddag. Ja, ja uh, eigenlijk hebben wij elkaar uh, uh, al een keer ontmoet? Vorig jaar. Mm. Nee, maar het lijkt er wel op. Ja, ja maar heb een hele, ik, ik, ik, baan, ik, ik jou al heel... Zelfs mijn eigen naam, ik jou nog uh, ik. op uh, Facebook. Dus, ik weet uh, ik, ik ja, dat, dat kan allemaal. Ja, lachen. Dat is allemaal zo lang geleden. Ik, ik, ik, ik krijg hier wel eens artiesten. En, uh, ja, ja, ik ben hier al geweest. Ik zei, oh. Ja, dat, nee, maar dat kan. Ja, dat kan. Ja. <laughs> ik doe het inmiddels alweer wat jaartjes. Dus. Hey, maar uh, welkom hier in, uh, hier in de studio. Ja, dank je uh, Ja Jij hebt een nieuwe single uitgebracht op het kamp. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Dan is daar wat over, want ik, ik ga even dat zoemetje voor mij uitzetten. Niemand hoort het thuis, maar ik hoor het zelf wel. Ja, vervelend. Ja, ik ga het even uitleggen. <laughs> uh, ja, ik heb het nummer eigenlijk geschreven. Want ik kreeg inspiratie in verband met het Woonwagenbeleid. Ja. Uh, ja, Toen de tijd heeft de Europese Unie besloten. dat er uh, zeg maar standplaatsen bijgebouwd moesten worden. Of ja. moeten worden. Plus Woonwagenkampen voor ons. Alleen uh, ja, tot op heden gebeurt het nog steeds niet. Nee. En uh, ja, we zijn het gewoon zat. En mijn bedoeling is ook gewoon om het, om het zeg maar. Uh, ja, om het zeg maar zo groot te maken. Dat, dat we gewoon echt uh, het voor elkaar gaan krijgen. Want ja. we leven hier, geloof ik, al 170 jaar in Nederland. En, en uh, we voelen ons eigen gewoon uh, ja, Nederlander. En, en, ja, ja, maar, ja, de, ja, alleen het is een bepaalde soort cultuur natuurlijk. Uh, we zijn allemaal verbonden met elkaar. En ja. dat zou ontzettend jammer wezen. Kijk, in, uh, hè, als dat weg zou gaan. Kijk, in een dorp. Ja. Iedereen kent hem ja. daar. Maar dat is een dorp. Ons, ons en, kent en, ons. En ons ja, kent ja, ons. Ja, ja. En alleen wij hebben geen dorp. Maar ja. als wij dat wel hadden. Ja, dan hadden we niet hoeven te zijn. om uh, standplaatsen misschien wel. Nee, ja. dat is ook weer zo. Ja, ja. Ik, ik, ik zie het altijd als een. een, een, een, klein, een klein apart dorpje. Tussen, tussen. eigenlijk andere dorpjes in. Ja, bij, bij ons wel. Ja. Ja. Want, want het is natuurlijk. Uh, we, zijn toen het, ja, we, we zijn al uh, eeuwen gewend om te reizen. En, en ja. het is toch een soort uh, cultuur. Uh, wat je gewoon niet eruit kreeg. en er zijn zelfs woonwagenbewoners... die worden helemaal gek in huis. Ja, hier in Noord Holland zijn er in principe genoeg Ja, heel veel. ja ook hier in Zandvoort... heb je er geloof ik twee. Ja ik ben niet zo ik heb hier zelfs nog staan optreden. te op ja leuk. Leuke mensen ook. Nee maar goed weet je is altijd ja ik zie het altijd als een gezelligheid. Dus ja, een is... beetje uh, saamhorigheid, uh, gezelligheid. Uh, uh, ja, als je op zo'n kamp uh, komt ook, uh, eh, ja, dan wordt toch altijd opgelet. Eh? Ja, dat is Kijk, uh, wie is dat? Uh, ja, wat komt ja, diegene ja. hier doen? Uh, want die hebben we nog nooit gezien. Ja. Weet je, dat soort dingen. En ja, uh, dat, uh, dat is eigenlijk hetgene wat mij altijd wel opviel. Dus die saamhorigheid. Ja. Kijk, en dat, uh, dat mis ik hier uh, in de straten nog wel eens. Ja, en dat is ontzettend jammer. Want uh, kijk, soms heb je ook wel eens. Bij, bij ons verandert het, uh, is het ook wel iets veranderd. Dat mensen te veel op elkaar letten. En dat, en dat moeten we gewoon niet doen. Het nou, ja. heeft meer te maken met, met alles. Hè. Uh, tegenwoordig uh, ja, uh, draait het alleen maar om één ding. En dat is, dat is materialisme. En, ja. en voorheen had niemand dat. En iedereen had hetzelfde. Ja. En iedereen had ook altijd dus, uh, ja, de, de neus dezelfde kant op. Gaan. Ja, klopt. Ja. En dat moeten we gewoon weer voor elkaar zien te krijgen. Ja, nou, dat gaat vast lukken. Als we, we maar vol blijven houden, zeg ja, ik altijd. Hey, um, ik denk dat we hem eventjes gaan draaien. Ja, dat mag. Ja, toch? Ja, en, ja, dat en, en, dat, en, en dan heb ik hier staan uh, dat het... Uh, Dual Hisbeen... Uh, ja, klopt. Ja, uh, nou, ja, mijn vader die woont in Halem. Op, uh, tenminste, die komt uit de Wadepolder, zeg maar, uit Halem. Ja, ja. Van het grote kamp. Ja. En uh, ome Henk zeg maar, ik zeg altijd al ja, bij het water daarom. Ja, bij ja. de zeg. Ja, ja. En uh, ja, ome Henk zijn oma, uh, ja, die stond vroeger naast mijn oom en opa. Oké. Okay. En, en ja, weet je, de, de heesbeentjes, dat zijn uh, ja, heel veel wonen ja. in Alem. En, ja. en ja. ik weet die beter. ik ken ze al mijn hele leven lang. Dus, dus het was wel gewoon uh, automatisch natuurlijk dat ik, uh, als ik een accordionist zoek... Ja, of, ja, een, ja. Of, hè, of een drummer. dan zijn ja. hun voor mij ja, de twee mensen die ja op de eerste plek staan. Ja, nou ja, accordeon gelukkig bestaat het nog. Ja, we hebben er, we hebben er wel uh, veel hoor. Ja, nee, nee, maar goed, als je als je in het dagelijks leven kijkt, dan wordt er eigenlijk uh, geen les meer gegeven, eigenlijk daarin. Nee, klopt. Uh, ja, het, eigenlijk een beetje aan het uitstellen ja, lijkt het wel. Klopt en het is wel ontzettend jammer, want uh, de meeste, ook heel veel uh, woonwagenbewoners, die accordion spelen, ja. Ja, dat zijn toch de mensen van, van rond de jaar of zestig. Uh, ja. Heel veel. Ja, klopt. En, en, en dat is eigenlijk ook wel weer gewoon zonde. Ja. ja dat uh, bepaalde instrumenten denk ik van ja dat, dat verdwijnt gewoon op einde ja. de een of andere manier, uh, uh, ja, of daar de interesse niet meer voor is of of ja, ik weet niet wat het is. Het is ook een of, stukje. Of, het is, het is, ja ik, ik zie het als een beetje een, een oud uh, oud-Hollands iets. Weet je wel, een beetje vergelijkbaar met uh, uh, accordeon. Uh, uh. Dan heb je de, de draaiorgel. Ja, ja. Echt dat oude-Hollandse nog, weet je wel. Ja, dat is dan een beetje dat, dat, ook een soort een cultuur dingetje. Want ja. Ja, je hebt natuurlijk voorheen de Jordanezen. Dat was gewoon standaard ja. de Jordanezen bloed ja, ja, ja. Ja, ja. Allemaal hadden dus ze allemaal ja, eh, eh, trekzakken noem ik het dan. En, <laughs> ja, en, en dat is ook weer zoiets van, ja. van het is zonde dat bepaalde culturen gewoon dood worden gemaakt in Nederland. Ja, en, ja. En, en sommige dingen mogen gewoon niet verdwijnen. En hetzelfde is de Jordaan, als je ziet wat er nu allemaal woont. En de echte Jordanezen, ja. die wonen nu ook in een straat hè, waar jij het over ja, had. Ja, ja, ja. Ja. Dat je denkt bij jezelf van ja, hmm, ja, het moet maar. Ja, maar goed. ja, nee. weet je, ik woon hier en uh, nou ja dat is het. Ja. En dat moet niet gewoon ja niet verdwijnen. Ik zeg altijd, laten we hopen op het uh, goede. Ja, yeah, altijd. Hè? We gaan het draaien. Ja, ja. <laughs> Vrolijkheid. Dit hou je toch niet voor, je leeft toch voor de lol. Ik word misjogger van dit van beleid Het is altijd fijn om weer terug te zijn De mooiste plek waar iedereen van je houdt Hier op het kamp krijgen ze ons niet klein Hier op het kamp gaat het niet om ik of jij Hoort iedereen erbij Reizen zit weer in het bloed we in het bloed, stala la la, la, la, la. Op het kamp liggen we moed, la la, la, la, la, la. Samen weer liep en leef, stala la la, la, la, la. Ja, ik kom van het kamp van Hier willen wij niet weg, hier zijn we puur en echt, wij leven hier. Groot gepracht, hier ligt nog steeds ons hart Net zoals dat van onze pa en ma Ik kom van het kamp vandaan. Nou ja, ik niet, maar jij wel. Ja, 100%. <laughs> ja, hey, maar um, ja, we hadden het er net al eventjes over. De, de, de, de lijn uit, uit Kroatië, Gelena. Ja. Of, ja was het toch we Ja, dat was uh, Gelena. Gelena. Gelena. Gelena. Gelena. God is mijn lichtstralende. Uh, <laughs> ja, ja, ja, ik ben ja, er ja. gewoon echt een hele mooie naam. Nou en... ja, ja, dat is in ieder geval uh, ja. het, het volgende nummer... wat ik eigenlijk uh, klaar heb staan. Oh, super. Ja. Ja, ook met... Uh, ja. met uh, ja, veel passie geschreven. Veel passie geschreven, ja, ja. <laughs> ja. Oh goed. Nou, la laten we het daar niet over hebben. Nee, nee, nee. nee ja, passie voor, voor het muziek. Ja, ja. ja, zeg maar. Doen we. <laughs> hey maar... Um, ja, wat... wat uh, deze is uh, uh, Ja, eigenlijk... Hoe ben je erop opgekomen? Want... Ja, ik, ik haal... Uh, via, via? of uh... Nou, uh, op een gegeven moment, dan, dan luister je wel eens... De, uh, zoals nu spreek ik jou en hebben we het over, ja. een, over een Kroatische artiest. Ja. En uh, zo ben ik eigenlijk ook uh, terechtgekomen zeg maar, op bepaalde artiesten uit Rusland. Ja. En uh, ja, ik hoorde dit nummer. En uh, van origine gaat dit nummer eigenlijk over een, een chigeuner. En uh, ja, ik had zoiets van... Uh, ja, ik, als ik wil, het maakt helemaal niet uit. Ik hoef niemand na te doen of wat dan ook. Want... Als ik iets in mijn hoofd heb zitten, dan, dan schrijf ik dat gewoon op. Ja. En uh, zodoende heb ik ook uh, met dit nummer heb ik dat uh, gedaan. Oké. Okay. Hey, ja. Uh, ja, want ik, ik ben gelijk... Uh, je hebt het over Zigeunen. Dan denk ik van uh, Kroatië, Zigeunen. Daar heb ik, daar heb ik er ook nog wel wat van. Oké, okay, ja, leuk. Ja, laat me horen. Ja, ja, dat ga, ja, ga ik, ik zo ik, even voor je opzoeken. Ja, want ik vind uh. het wel echt gewoon geweldig, weet je. Want ja. uh, in elk land staat gewoon een, uh, een, uh, ja, een Roma of, of een Sinti... Ja. staat gewoon aan de top van de muziek uh, in Rusland. Uh, nou, heb uh, Wie kent Aziz niet? Uh, dat is ook een hele bekende en uh, ja, al jaren bezig. En die is van origine ook een Roma. En, ja. ja, weet je, ik heb zelf ook dat bloed en... ja. Uh, het blijft gewoon iets uh, wat in ons zit, zeg ja, maar. Ja. Dat, is, dat is wel uh, wat ons zo ja. maakt. Nou, want we hebben ook nog hier in Nederland, Rijn, uh, Rijn Merga. Ja, Rijn Misha en, uh, hoe heet die, Jonge Wagner. Jonge Wagner, inderdaad. Ja, want Rijn ja, Misha, ja. dat is uh, toevallig in Haarlem heb je de oudste broer. Die woont, uh, die, die wonen daar altijd. En daar we weer kinderen, zeg maar, van. Ja. Ja, en uh, zelf heb ik twee broers van, uh, van Rijn Mesja. Die zijn weer met twee nichtjes van mijn vader. Ja. En toevallig één zoon ervan die heet hetzelfde als ik. Dus, dus eigenlijk ons geen ons. Ja, dus, ja dat zeg ik. we zijn gewoon verbonden met elkaar. We ja, ja, ja. mogen gewoon niet weggaan. Klaar. Ja, zo is het. Hey, we, gaan hem, we gaan hem even lekker draaien. Destijds hebben we daarover ja. gehad, natuurlijk. Het is volgens mij alweer een jaar of drie terug, hè, denk ik. Ja, nou, volgens mij vorig jaar. En, en uh, ja, op een gegeven moment weet je, kijk, door de corona had ik het. Ja, zelfs, ja. denk ik. Ik denk wel anderhalf jaar, ja. Ja, ja. ja het is echt. Uh, ja, op een gegeven moment denk je ook uh, geen evenement. Uh, ik denk ja, het kost ja. natuurlijk heel veel geld. Ja. Uh, het liefst uh, heb je gewoon eigenlijk een uh, suikerroom uh, of, of, of uh, een soort uh, bank uh, waarvan de rente heel laag is. Want nou ja, ja, voor ons geen het beter ja. een suikertand te hebben dan. Maar, maar, uh, ja, uh, <laughs> natuurlijk. maar ja, het, het, het is gewoon uh, moeilijk om, om uh, ja, als, als, als natuurlijk kijk, zoals, jongens als ik. Uh, ja. Uh, ja, ik werk gewoon uh, ook uh, bij een baas. En, ja. Uh -uh. Ja, je moet het allemaal zelf doen. Dus nou daarom heeft het zo lang geduurd. Ja. <laughs> Gaan we draaien. Ja. Jij bent mijn ware En steeds als ik je zie. Word ik verslagen. Echt hopeloos verliefd. Jouw ogen en jouw temperament. Het. Is echt ongekend. Jij zit heel diep hier in mijn hart. Jij bent de vrouw waar ik mijn leven lang naar smacht. Jij laat me zweven en dromen elke nacht. Ik kan niet wachten op de dag dat wij met z'n tweeën voor altijd samen zullen zijn. Trouw. bij jou vind ik het fijn. Jij maakt me altijd blij. Ik wil alleen maar bij jou zijn. Oh Jelena, mijn hart dat gaat te keer. Lieve Jelena, wanneer zie ik jou weer? Ik kan niet wachten op jou. Wij met z'n tweeën voor altijd samen zullen zijn. Oh, de... Helena. Helena. Ja, ja. ja, het is een bepaalde klemtonen. Ja. Dat arme meisje moest het ook wel, denk ik, wel veertig keer zeggen dat ik uiteindelijk onder de knie had. En dan nog maak ik er Jelena van. Dus ja, dat is ja, oh, ja, ook wel he? he? leuk op zijn Nederlands zeggen we Jelena natuurlijk. En nee, ja. Hey, maar um, uh, blijf even kijken. Ik heb mijn bril niet bij me. Blijf bij me vannacht. Ja, ja. ja, dat, uh, dat uh... Klinkt, klinkt een beetje raar zomaar. Ja, nou ja, als jij het zegt wel, natuurlijk ja. dat klinkt het heel, uh, heel pervers en goor. En, ja. uh, dat, uh... Ja. Uh, we, hier, we zitten hier vooral in de lappen oh, ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar, uh, ja, weet je wat nou het mooiste is aan dit, aan dit nummer? Ik heb het liedje eigenlijk geschreven voor mijn toenmalige vriendinnetje. Oké, okay. waar je nu en, niet meer mee bent. Uh, Jawel, ben nog steeds? De, de moeder van mijn kinderen. Okay. Ja. Hij ziet ah. er nog steeds hartstikke mooi uit, gelukkig. Nou. Mooi. Ja, papa gaat, uh, is het wat minder geworden. Maar ja, dat, dat, zo, zo kan het ook wel eens gaan natuurlijk. Ja. Maar uh, nee, ik, ik ben nog steeds hartstikke gelukkig met... Uh, ze hebben uh, mooie kinderen geschonken. En ja, het gaat eigenlijk gewoon over ons eerste avondje uit... Ja. hier in Zandvoort. Nou, en, hoe mooi uh, is het om hier terug te komen? Ja, ja nou ja, ik ben hier nog vaker geweest. Weet je? Ja, maar, dat is zo, ben, maar niet in de, in de, winter, de wintertijd neem ik uh, aan. Ja, ook wel, wel, zo. Wel, ja, wel, okay. wel, ja, wel. Ik was volgens mij in november hier nog even op het strand geweest... met, uh, met de kinderen, ging ze even schelpen. Dus ah, ook, okay. ook, uh, eind oktober. En, uh, ja, het was onze eerste avondje uit de Zandvoort. En uh, ja, de, de, ja, meteen verliefd. En, ja, is en sindsdien is ze niet meer bij me weggegaan. Dus, zo gebleven. Ja, want kijk, ja. ik ben natuurlijk halemer. En als we halemer zijn, dan ga je, ga je ja, als je naar het strand toe gaat. Ja, ik vind voor mij een wordt ja. gewoon uh, ja, de ik, mooiste ik, kust. Ik, ik bedoel, ja, een stukje Muiden sla ik dan over. Maar. Oh, maar god, ik heb daar vorige keer. Ik, ik, ik was uh, ja mevrouw die was er nog nooit geweest. Nou, op een gegeven moment, ik was al halverwege, joh. Ik, kreeg ik in een één keer, lach ik in één keer daar op het. Uh, op, op het uh, He, op het strand omdat uh, ik uh, de kramp schoot me in één keer in mijn kuiten <laughs> <laughs> pokiend moest ik lopen. Ja. Ja, maar <laughs> nee maar ik, ik heb altijd zoiets. Uh, alleen als je al kijkt naar de naar de hoogoverze, daarom de, de fabrieken die staan ja. langs het water en denk ik van ja. Ja, het is uh, het is uh, anders, maar dat heb je natuurlijk ook uh, als je recht. En, en de honden uh, mogen daar natuurlijk lopen, zowel zomers als winters. Ja, en dat vind ik toch eigenlijk wat minder. Want dat is je minder. kinderen willen uh, ja, het strand in. Wat zoeken. En dan rapen ze in één keer iets uh, <lacht> goeds bruisend op. Uh, <lacht> dus ja, Kijk, een dat, uh, zeester, hè Ja, nou, dus, uh, een, een, hele, een hele donkere zeester. <lacht> nee, maar. Uh, ja, nee, dat is het enige stukje eigenlijk wat ik, uh, wat ik altijd overslaat. Nee, nou, ja, ik, ik, ik, ik heb wel destijds uh, ook, uh, ook honden gehad. Ja. En, ja. Je, ja. kan, je kan dan ergens lopen in ieder geval, maar eh, ja. Eh, ja, ik heb altijd zoiets van, eh, sluit dat dan af en eh, ja, voor, voor, voor het normale publiek, zeg maar, dat ze niet daar de, eh, een stoeltje ergens in de, in de drap zetten. Ja, klopt, want in wezen eigenlijk, als je zeg maar nou uh, naar, zeg maar, bij beach in, ja zo, ja, dat vind ik wel gewoon een geweldig stukje, want dat ja. kwam ik vroeger ook altijd. Ja. Alleen als je zeg maar weer richting de pier gaat, ja, dan, dan uh, is het echt dat je denkt van ja, ja, zonde. Ja, ja. Want meiden, ik vind haar mij daarnaar hartstikke leuk, vond ik wel. Ja, ja ik, ik zeg altijd, uh, mij maakt het niet uit, al, al kom je uit kant. Ja, maar snap je, ik, <laughs> ja. ik, dat, dat maakt mij niet uit. Uh, ik, ik, heb niet zo, uh, ik ben niet zo uh, aangelegd van, uh, uh, uh, uh, uh, eind over de gekste. Of, uh, nee, weet nee, je, nee, dat nee. soort uh, Ik heb zoiets van, doe even gewoon. En, uh, ja. Ja, maar dat heb ik zelf ook hoor. Ja. En, en, uh, mij maakt het niet uit. En, kijk, kijk, wij, wij hebben overal familie wel uh, staan. En, ja, en, uh, ja, ja maar ik denk, neem het aan het dat jullie niet uh, onder elkaar zeggen: Ja, ik ben de zandvoerder. Nou, nee, ja, maar ik, ben, uh, ik kom uit Den Haag. Uh, wij zijn echt de Haag Nee, maar <laughs> uit ook, <u>. nee. <laughs> Ja, heb zijn vaak wel discussies over voetbal, want <laughs> ja, uh, nou ik heb ja. bijvoorbeeld... <laughs> Zelfs dat, <laughs> daar heb ik niks mee. Ja maar, ik, ja. Ja, maar het, ja, maar het interesseert me ook niet, maar ik maar. heb wel eens met een neef van, van mijn vader, dan, ja, dat is echt, echt een echte Rotterdammer, is dat? Ja, en, nou. uh, ja, die had een uh, uh, Feyenoord-asbak. Als ik zo'n asbak had, zou ik ook mijn peuken erin eigenlijk. Ja, dat was ik heel, heel kwaad, maar dan gewoon ik ja, ja. gewoon om hem te jennen, want ik ken mij het schelen, joh. Nee, nee, zeker, ik, dat ik, heb a, ik, ik heb dat altijd absoluut niet. Nee. Ik, uh, ik ben wel vroeger, heel, uh, heel vroeger uh, nee. uh, vaak met, uh, met mijn oom mee geweest naar het voetballen. En die, die ging altijd dan uh, inderdaad naar uh, uh, Feyenoord Den Haag of uh, ja. uh, Excelsior, uh, Sparta, uh, noem maar op. Al die, ja, al die kleine uh, amateurgroepjes, weet je wel. Ja. En, en ja, maar dat, dat was nog een tijd dat iedereen gewoon door elkaar, in, uh, door elkaar in... heen zat. Ja. Maar in gewoon nog één dat tribune. Nog steeds, geen hekken, geen, uh, geen uh, uh, betonbakken, uh, noem maar op. Ja. Helemaal niet. Ja, ik, ik, en, uh, je stond gewoon bij elkaar, uh, uh, stond je een balletje of een patatje te bestellen... bij een kraampje daar wat op uh, uh, beneden stond. En, uh, ja. Ja. <laughs> Zo ging dat. Lekker, lekker. Hè? Uh, bakjes net erbij. Ja, wel, een, uh, lekker. ja, Als je dat nu ziet... Het is niet meer te doen, nee. Ja, maar het is... Het is euh, ja, raar. Dan hebben ze het natuurlijk ook over discriminatie. Alleen, ja, de discriminatie, dat, dat vind ik ook weer een beetje hè, apart. Racisme, dat is gewoon eigenlijk... Ze hebben niks te zeggen op het spelen. Hè. Dan pakken ze diegene gewoon aan op, op een manier waar, waarom... Omdat dat hem het hardste raakt. Ja. Dat is het gewoon. Dat is gewoon mensen eigen om dat te doen. Ja. Maar het is wel uh, gewoon verschrikkelijk dat... Ja, dat de, de wereld is, van hart, uh, inderdaad. Ja. Ja. ja, ik denk uh, ook een soort uh, stukje... Ik denk, uh, ik heb geen uh, hobby. Help mijn, man, uh, help mijn man heeft een uh, hobby. Uh, hij gaat uh, naar het voetbal toe om, uh... nou, Misschien een leuk programma. Ja, ja, help mijn man is... is uh, ja, uh, man heeft geen hobby. Help, mijn man is hooligan. Ja, misschien wel. Ik heb wel een productiebedrijf. Dus uh, ja, uh, we wel eens een keertje... Dan gaan we het samen even, even ja, brainstormen. Uh, dat doen we. Mijn man heeft geen hobby. Nee, mijn, uh, help, help, mijn, man, is, help mijn man heeft geen hobby. mijn man is hooligan. Hooligan, ja, ik ken ook. Ah de kamer onder ze snuffet en dan gewoon... Ja, hopen dat het de laatste keer hopen. dat hij ooit zich eigen... Uh, ermee bezig heeft gehouden. Verschrikkelijk. Ja, nou Volke, ja, zulke vaders. Dan moeten, we, dan moeten we toch wel eens... In gaan, gaan kijken hoe we dat in gaan vullen. Dat ja. wordt best lastig, denk ik. Ja, ja. Zodra, zolang de politiek... zich eigenlijk er niet mee... Uh, afzijde houdt dan gaat het ook nooit uh, gebeuren. Nou ja, het is, het is tegenwoordig... dat de politiek zich ook met... de, met de sport gaat bemoeien. Dus, en dat ja, vind, vind de ik de eigenlijk een toch? beetje... Uh, ja, te. Ja, maar dat denk ik ook meer met het corona te maken, toch? Dus er zijn eigen er eigenlijk mee bemoeien. Nou, Nee, het is, het is, ik vond het daarvoor al. Ja? Ja. ja alleen Ik maar, vond het sowieso ook, uh, ik noem maar wat, met de, met de K-1 fight. Uh, nou ja. Ja, ja er moest ineens alles aangepast worden. Daarna mocht het niet meer uh, in Nederland en, en dat soort dingen, weet je wel. Dat denk ja. ik van ja, elders overal in de wereld mag het. Maar hier in Nederland zeggen we, vanuit de politiek. Nee, dat gaan we nou, hier in Nederland niet meer doen. Ja, en eigenlijk is het een hartstikke zonde, want Nederland is zo klein, maar ook zo groot. Ja, ja en zeker we, op sportgebied. En, en ja, schaatsen dan, dat ja. is toch is gewoon geweldig? Ja. Zelfs met datten. Ja, maar uh, zwemmen. Ja, He? zwemmen. Oh ja, ja dan, Inge de Bruin, uh, dat is, uh, ja, die, die, die kennen we nog. De voor terfstraat. Krommie, kom Jojo, Ja, dat is ook zo'n uh, zo uh, Indonesisch nou ja, ja. kom er hey, Ik kom er niet uit. Hé, hey, maar uh, we gaan uh, lekker dat nummer draaien. Ja, ja, uh, van, uh, ja uit vroege, vroege tijden dus, uh, waar, uh, waar je vrouwen destijds uh, hebt leren kennen. Uh, nee, ik kon eigenlijk ervoor, want, want we zijn uh, eigenlijk hoofdorpers. Maar uh, ja, het was onze eerste avond uit uh, hier in uh, Zandvoort. Sindsdien in Zandvoort, En uh, ja, sindsdien... Uh, niet, uh, niet meer voor je zijde af te slaan. Uh, nee, klopt. En uh, ja, dat uh, de die maar. geweest heeft mij gewoon ontzettend goed gedaan. Dus dank jullie wel, Zandvoort. Mooi. Dankjewel. Ja, dus, uh, ik, ik had hem eigenlijk nog eerlijk gezegd nog niet gehoord. Dat ben je niet. Nee, echt. Ja. ja, het is een uh, ja, nummer 1 uh, nummer hit in uh, Rusland was het. Oké. Okay. En uh, ja, als ik wat hoor dan, schrijf, dan ga ik gewoon schrijven. en, en nou. Ik heb het lekker opgenomen bij Kees weer. Kees en, Stel. Uh, Ja, Kees Stel Daar kom ik altijd. En, uh, ja. Daar heb ik gewoon goed contact mee. En, en uh, het is ook een vriend van me. En uh, ja, ik heb natuurlijk mijn eigen, uh, eigen platenlabel, GFC Record Producties. Ja. Dus we gaan ook in de toekomst gaan we gewoon uh, mooie producties maken. En uh, ja, dan is het gewoon zo geweldig dat, dat je een Kees hebt wie, wie achter je staat. En uh, ja, waarmee je gewoon samen mooie muziek kan uh, maken. Zeker waar, ja. ja. ja ik, ik ben gelijk even uh, aan het, uh, het spitten. Want ik, ik zei er net uh, over een zigeuner uh, een uit uh, Kroatië. Maar uh, ik heb, ik heb uh, nog niet gevonden. Nou, het eens te gaan kijk uh, hebben we, ja, nog we, nog we, nog we hebben we, nog hebben. Ja, ja, ja. <laughs> hey, maar uh, het volgende nummer dat ik uh, voor jou heb Klaas, dan is uh, draai je om. Ja, draai je om. Ja. Ja, ik weet niet. Ik, uh, ja, het, het is gewoon een beetje uh, gewoon ontstaan uit, uit uh, ja, ik ben gewoon naar Kees weer gegaan en, uh, en uh, ik had er al een tekst opgemaakt. En dat was uh, uh, kussen, uh, ja, ik, iets met kussen en doen. En op een gegeven moment, Kees zei, ja, uh, en draai om. en zei, Ja, je moet dit doen. Draai om, draai om. Uh, want je bent een lekker ding. Nou ja, ik heb zoiets van, uh, Kees, als jij het beter weet, ja. dan, dan uh, en, en jij, ja. j, jij kan iets neerzetten, ja. dan doe dat gewoon, weet je. Want het ja. maakt mij niet uit. Het gaat gewoon echt om, om de muziek en, en dat het gewoon goed is en, en uh, dat het gewoon klinkt. Want ja, als ik bij Kees kom, dan is het niet van, oh, ik moet een tekst maken of... Uh, Nee, het is altijd wel gewoon samen doen we dat. Oké. Okay. Ja, jij, jij doet uh, zelf schrijven. Ja, klopt. Uh, ook meeproduceren. Uh, ik heb natuurlijk ook uh, Gypsy Record producties heb ik geopend. Ja. Dus mocht het zijn dat er artiesten zijn... die uh, graag uh, ja, bij mij op mijn label willen komen... dat kan altijd. Uh, we werken met de beste plugger van Nederland. Ja, en, en uh, ja, we hebben gewoon liefde voor de muziek. En, en, uh, nou, dan zit is, jij nou ook hier... Ja. Ja, ja, ja, maar dat... Ja, het, het, ik ben het gewoon gewend van... een klein ja, af aan. Uh, ja. Maar ik dus, zeg... Eh, eh, eh, eh, toch... To een pluggen is, is, is wel belangrijk. Uh, maar... ja, je hebt goede en je hebt hele goede. Dat klopt. Ik heb wel eens... Uh, daarvoor uh, heb ik er bij eentje gezeten... en uh, ja, dan uh, zit je ergens... Uh, ja, bij, bij een uh, radiostation. Nou ja, niet... Uh, niet één keer gebeurd, maar wel meerdere keren. Ja, dat ze en gewoon dan, afbellen dat ze ziek zijn en zo. Dat nou, dan, dan, dan, uh, dan zie je in één keer hem, want hij zingt zelf ook. En dan zie je hem in één keer groot staan met zijn porum. Uh, zijn muziek. ziek? Heeft hij dan wel netjes doorgestuurd? Ja. En dan zie je, heeft hij dat voor mij niet gedaan? Ja. En dat vind ik gewoon pure oplichting. Ja, klopt. En, en, uh, ja, en dan ook nog vragen van, uh, ja, waarom ga je weg bij me? Ja. Ik denk, ja, ik kan het jou wel uitleggen. Maar... Mm mensen heeft dat geen, uh, geen zin. Nee, die ja. hebben gewoon zo'n grote ego. En die staan niet open voor kritiek. Ja. En dat vind ik wel dat je dat wel altijd moet doen. Om ja. te groeien als mens. Ja. Dus Als iemand ja. naar me toe komt en jij zegt... Uh, Guus, of uh, sorry, Stefan. Uh, van hé, hey, ik vind dat dit... Dat je ook zo kunnen doen. Of, of als je de volgende keer het eh, toch anders doet. Dan denk ik bij mezelf, ja, dankjewel Fred. Dan ben ik jou gewoon dankbaar. Ja. Als je het maar met liefde doet. Ja. Want dan kan je uh, aan jezelf werken. Ja, nou, dat, is, dat is ook zo. Ja. Ja, ik, wil, ik heb ook wel eens uh, een zanger hier gehad. en uh, ja, die, uh, die vroeg uh, echt aan mij zijn, of tenminste aan uh, mijn, mijn mening ja. van zijn optreden. Oké, okay, uh, nou, ja. komt hij ook uit Zandvoort? Uh, nee, nee, nee, Nee, ik kom uit, uh, uit Zuid-Holland vandaan. oké, okay. De kanten van uh, uh, Rutje Knoor. En heeft hij er wel wat van opgestoken, uh, Fred? Uh, ja, ja uh, hetgeen uh, dat hij dus niet meer zingt, uh, dat is uh, denk ik al uh, meer dan genoeg. Oh, maar gewoon mee. dan nog. Dit hadden we gozen gewoon gewoonheid, toch? Je hebt hem gewoon. Uh, Zo'n man die denkt gewoon, hé, hey, heerlijk dagje uit, weet je. <laughs> die gewoon zo, dus hier... ...die gaat al 7 uh, uur de deur uit om een beetje strand op te pikken. Ja, nee, maar Mag ze voelen vaten lopen <laughs> om vervolgens afgemaakt te worden door <laughs> Nee, maar goed. Je. Nee, maar goed. Ik, je, ik zeg altijd eerlijk mijn mening en uh, ja, wat ik ervan vind. Ja, en uh, je vraagt het mij, dus ja, dan krijg je ook eerlijk antwoord. Ja, maar soms heb je ook wel eens dat je, dat je denkt bij jezelf van je hoort mensen... En die gaan dan in een of andere uh, huisstudio, nemen ze iets op. En ja. dat is niet zo geweldig. Nou, maar, maar je kan soms ook wel eens groeien. Ja. Nou, hij ja. Heeft, uh, ik zeg het, hij heeft, heeft daarna nog één gemaakt. En hij is nog een keer hier geweest. En uh -huh. hij had de beste, best wel de beste mensen, zeg maar. Okay. Als zangcoach en uh, okay. uh, mixen en alles. Uh, maar ja. Nee. Maar als je een, huur, een uur lang in de hoofd gaat verduren, nee. dan word je gewoon heel onzeker. Dan word je want. heel. Ik <laughs> heb geen meer, joh. Maar weet je Ik ga, ik ga gewoon door. Okay. <laughs> ook al worden jullie stokdoof. over. <laughs> nee, maar goed, uh, ja. Ja, het kan, ja. Maar misschien ja. weet je wat het is. Dat heel veel mensen. Uh, ook vaak in de muziek. Uh, hun eigen in vergissen. Uh, ik ben al 15 jaar bezig. Maar. Ja. Het lukt me nog steeds niet. Heel moeilijk. En toch ga ik gewoon door. En ik heb zoiets van, hé, hey, het is mijn passie. Het is mijn beroep. Alleen heel veel die denken gewoon, hé, hey, ik ga een singeltje uitbrengen. En dan zitten ze in een of andere studio dat je denkt, oké. Okay. Ja. En dan hoor je de band al en dan denk je, poeh. En dan denken ze ook nog dat ja. ze hits ermee kunnen scoren. Maar zo, ook al zit je bij, bij, uh, ja, uh, bij de beste van de beste, dan heb je nog geen uh, garantie. Nee, dat, nee, dat is gewoon zo. Nee. Nee, maar het, het, is, het moet een combinatie zijn van. Ja. En, en dat, als dat goed afgemixt kan worden, dan is er geen probleem. Maar vaak is dat afmixen is, is vaak een probleem. Ja. Nou, als, als niet alles uh, ja, eigenlijk één, één wordt. En dan heb je dus een probleem. Ja, ja en, en, en, dan de, en dan willen ze dat toch wel inderdaad op cd en uitbrengen. Ja. Ja. Ik zeg altijd, mijn zegen heb je maar zonder weer geld. Maar... En wat ik zeg van of wat ik toen net zei van hè, doen ze het met liefde en ze hebben ze vinden het leuk en, ja. en alleen vaak dat soort mensen die, die niet allemaal maar die hebben dan ook zoiets van uh, ja ze willen meteen alles en ze denken ook dat het meteen dan uh, maar hè, dat ze meteen beroemd kunnen worden of wat dan ook ja. Ja. nou ik denk dat dat de ja. het, uh, het meeste probleem is ja ik denk het wel ja, en, ja. Uh, en, en, ik denk dat dat het, uh, destijds uh, voor de corona eigenlijk uh, uh, een dingetje is wat ik gezien heb, dat iedereen dacht van ja, dit is het. Ja, apart eigenlijk. Hè? En, ik, en... ik heb echt zoiets van, ik, ik wil gewoon muziek maken, ik vind het leuk. Ik kan schrijven en, en, en ik wil gewoon mijn, mijn uh, gaven wat ik heb. Dat, ik vind het ook leuk om voor anderen te doen. Ja. Ja, ik, ik, ik vind muziek maken, ik heb nu ook hè, de, mijn eigen plaatlabel uh, geopend, uh, productiebedrijf, alles wat met muziek te maken hebt, dat, dat vind ik gewoon helemaal te gek. Ja. Ja, ik hoop ooit dat ik ook eens een keer voor een bekende Nederlander muziek mag gaan maken. Marco nou, Ja. <laughs> Nou nah, ja, weet je. Weet je. Uh, <laughs> laten we maar lekker maar naar John Uwenk. Want die heeft echt. Uh, John Uwenk is wel de beste. Alleen, ja, weet je, op dit mm. moment, uh, Marco. Ja, beste. Ik, ja, ik zeg altijd: is wie, nog... wie, wie, is, wie is de beste? Ja, ja. hij heeft voor hem, zeg maar. Ja, uh, ja. Zijn muziekstijl. En, en kijk, Marco, uh, ja, je hoort allemaal van die rare dingen. Ja, ik, ik zeg van, de... altijd: van, uh, laat eens de rechtszaak voorkomen. Ja, en ja. dat het voor ons allemaal duidelijk is. En nou, ik zeg en altijd, eh, iemand blijft onschuldig... Eh, totdat ja. het tegendeel bewezen is, zo simpel is het. En dat geldt uh, voor de rest ook. En, uh, ja. ja, want in wezen eigenlijk stel je voor dat het nou alles uit zijn verband is gerukt. Ja, maar dan zeg ik, alle, alle shit uh, wat, je, wat je over je heen krijgt... Uh, ja. Uh, ja, en, en niemand weet eigenlijk de waarheid behalve hunzelf. Uh, klopt. Ja, ja. En, en, en dan denk ik van, ja, maar je oordeelt... Eh, heel, de, heel Nederland oordeelt eigenlijk al... Want ja, ik wist het wel. Ja. Ja. Hij of ik. zij. En dan denk ik van ja, hoe weet je dat? Ben je erbij geweest? Ja, maar er zijn dus toch veel meer bekende Nederlanders... Wie, wie, wie echt kijk ja. opraast. Maar ik denk, ik, denk niet, ik denk niet dat het alleen maar bij de voice is. Nee, ik denk dat het al de, jarenlang... Oh, bij, de eh, bij de televisie. Bij de televisie. Het is in het zangwereld is het ook verschrikkelijk. Ja. En ja. Dan, uh, weet je, en, en uh, kijk hetzelfde met Marco... Ja, kijk, uh, André Haas ging toen de tijd... tot hij 33 was, ging hij ook met Rachel Hazes en, en ja, er is ook nooit wat uh, ergens... vanaf gehaald uh, van André. Nee, en, ja. nee, gezien, maar zei, ja. goed, uh, die had er gewoon maling aan. En die had zoiets van... Uh, jullie ja. ja, uh, ja, nou, kunnen uh, zeggen wat je wil, maar, maar dit is mijn nee. leven. Ja, ja. ja, ja en, en, en, en dat maakt ook helemaal niet uit. <coughs> het is alleen wat het nu aan de gaan is, het is gewoon een soort hetsen. Ja. En uh, het liefst eigenlijk willen ze hem gewoon uh, ophangen allemaal. En, ja. En, en, en, ja, maar ze weten niet eens... Uh, wat de waarheid is. Nee, ja. Kijk, ik heb wel... Ook zoiets van, ik vind ook, ik heb ook wel mijn bedenkingen erbij. Weet je, ik denk dat klopt allemaal niet. Het is nee, niet ja, tuurlijk, maar goed, tuurlijk. Maar ik wel raar, allemaal dat je door, door meerdere wordt beschuldigd. Alleen, tot even verder, ja. hij, is, hij is niet schuldig. Dat kan een rechter, en daar ja. moeten we gewoon naar luisteren. Ja. We gaan hem draaien, draai yes. om, draai om. Want je bent zo'n lekker ding. Draai je om, draai je om. Want ik heb in jou zo'n zin. Lekker ding, lekker ding. Draai je om en dans met mij. Ik ben zeker van één ding. De allermooiste, dat ben jij. Draai je om, draai je om. Want je bent zo'n lekker ding. Draai je om, draai je om. Want ik heb in jou zo'n zin. Lekker ding, lekker ding. Draai je om en dans met mij. Ik ben zeker van één ding. De allermooiste, dat ben jij. Thank you.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 Draai om. En, uh, ja, dat was een feestje. En wij zaten lekker kletsen ondertussen. Ja, ja, dat is waar. Heb je een gesproken? Ja, uh, we hebben er nog eentje. Dus nou ja, dat uh, kunnen we nog, uh, uh, nog eventjes doen zo voor zes uh, voor ja. uur. Volgens mij geef me je liefde. Klopt. Ja, toch? Ja. Dat was de eerste single onder Stefan de Kust. En uh, eigenlijk was toen iets van 40 kilo was ik kwijt. Ja. En maar dat uh, was toen uh, onder de naam Guus. Bouwen? ja, Guus bouwen ja. ja, en, en uh, ja, zo heet ik ook gewoon. En uh, ja, ik heb nog steeds wel iedereen, uh, noemt me nog steeds zo, hoor. dus dus ik vind het ook goed. Alleen ja, Stefan de Kussens was eigenlijk meer omdat uh, je ja, er lopen vier bouwen uh, in de rondte, ja. <laughs> en uh, ja, uh, het wordt gewoon het werd gewoon een beetje te veel. En ik had zoiets van ja, ik wil gewoon een, een soort merknaam neerzetten, ja. tenminste ja, weet je. Ik hoorde dat gelul van Irini Sprijenberg. En die vertelde me dat allemaal. Dus van dus daar, en die zei van hey, je moet uh, Bauw zou normaal een krachtige naam kunnen zijn. Hij zei alleen. Als je, ja, je, als je geen Bouwer had en geen Frans nee, had. En, nee, en, nee. En, en, ja, weet ja, je, uh, ja. ik werd bij bepaalde soms werd ik niet gedraaid. Ja. En dat was me best wel door in het oog. Want ik had zoiets van. hé, hey, ik wil ook gedraaid worden zonder dat ik uh, 2200 euro betaal. Ja. En uh, nou ja, onder Stefan de Kus lukt het nu wel. Dus dat, dat is wel gewoon echt. Uh, ja, daar uh, ben ik ermee opgeschoten. Nou, dat is in ieder geval mooi. Ja, toch? ja. Dus, uh, ja. ja nou, uh, heel, heel vaak heb je natuurlijk mensen die uh, yeah, toch een andere artiestennaam nemen. Uh, yeah, die, die, die eigenlijk compleet anders is. Als, als, als, als eigen naam, zeg maar. Ja. Uh, vaak hebben ze dus een... Uh, ik noem maar wat... Uh, je heet Harry en dat noemen ze dan... Uh, Har en de... En de confetti-freaks of zo. Oh ja. ja, dat is <laughs> nee, nee, creatief. Ja, nee, ja. Nee, maar goed. Uh, hè, het moet altijd in de troon van. Ja. En, maar jij hebt echt de totaal dus compleet nee. een andere naam ja, uh, cool. aangenomen. Het, het, ja, want het, uh, ik had toen een afspraak met uh, Rini Schrijnberg... en hij had toen dat verhaal zeg maar uh, met uh, Giel Otting. Uh, Thomas Bergen. Nou ja, hij zei Thomas, uh, Duits... Ja. Uh, hij zei van eh, berg op zoom. En uh, ja, zo hebben we die naam uh, bedacht. Ja. En uh, nou ja, ik vond het zo'n mooi verhaal. Ik denk, dat kan ik ook. En uh, nou ja, ik had zoiets van, eh, als, ik, uh, als ik aan als ik de kust denk, ja weet je, dan denk ik meteen de zand het ja, aan de kust. En ja, ja. Ik, denk, uh, ik denk, ja, ik maakte gewoon een Duitse voornaam van Stefan dat ik Stefan genoemd wil worden, maar... Ja, Stefan. groot Stefan en, uh, <laughs> Stefan de Kust. En ja, ja. Uh, nee, ik heb hem toen wel laten horen, hij vond het niks. Ja, ik kan beter een soort Russische naam, want je gaat balkenmuziek uitbrengen. Ik denk, ja, weet je, straks denk ik zo een of ander... dat ik een KGB-spion uh, ben uit uh, Rusland, weet je. Ik denk, nou, <laughs> <Top>. <laughs> ja. Ja, ja. Nee, dus, uh, nee ik zie me gewoon een beetje te lachen op. Ja. ja, maar ik dacht, dacht nee, dat ga ik niet doen, joh. Nee. En dan heet ik in één keer, uh, uh, yeah. Yeah. ja Piotr, pieter gaat je schiet dat ze gaan van nee ja, maar ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Ja, zullen, zullen we nog gaan draaien? Dan kunnen we zo ja, nog, ik... uh, nog een, uh, kijken of, of we die andere nog een keer vinden. Ja, geen je liefde Volgens nee, mij was dat. Uh, de, ja, geen bier was dat. Ja, nee, nee maar ik bedoel uh, de Gypsy uh, uit, uh, uit Kroatië. Oh vandaag. ja, top. Dus uh, gaan we in ieder geval even, even draaien. Ja, super. Uh, geef meer liefde. Stefan de Kust. Een droom die ergens op me wacht Ik zou met jou wel willen gaan Misschien zie jij me wel niet staan Ik heb mezelf nog nooit gekend Door jou voel ik me een echte vent Ik fluister in je oor heel zacht Jij bent degene waar ik op wacht Geef meer liefde Geef meer dromen Dans met mij te vroeg. Die blikken in je ogen Die hebben mij bevlogen Ik krijg van Jou en geen genoeg. Geef meer liefde. Geef meer droom. En dans met mij te morgen vroeg. Zo'n meisje uit mijn droom en zal nooit in mij ontkomen Ik geef van jou en geen genoeg. Even na me lacht, dan ben ik helemaal verslag Wat heb je mij toch aangedaan, dat ik niet wist van jouw bestaan De vonken vliegen in het rond, je kust me zachtjes op mijn mond Na een hete, zwoele nacht, ben ik degene die het laatste lacht. Geef weer liefde, geef weer dromen Dans met mij te vroeg. De blikken in jouw ogen, die hebben mij bevlogen ik krijg van jou en geen genoeg Geef mij een liefde Geef weer liefde Geef weer dromen Dans met mij te vroeg. Zo'n meisje uit mijn dromen Zal nooit aan mij ontkomen Ik krijg van jou en geen genoeg De eerste single Ondertijd als de uh, Stefan de ja, Kusten, ja, natuurlijk ja. Hey, en uh, ja wat kunnen wij nog meer van jou ja, verwachten eigenlijk van jou van in, in, in, tussen nu en de toekomst uh, ja ik uh, sowieso ga ik uh, mijn volgende single ga ik, uh, ga ik uitbrengen natuurlijk en uh, dat uh, dat uh, nummer heet reizen reizen uh, we zijn natuurlijk al uh, druk bezig met uh, met het woonwagenbeleid ja. uh, zelf heb ik uh, ga ik mij ook toevoegen tot het team halen we -Me meer en om dan zeg, maar een, ja, om, zeg maar een groot woonwagenkamp voor elkaar te krijgen. En, uh, en daar gaat het eigenlijk over, over mijn, over mijn roots. Uh, over wat we willen gaan doen in de toekomst. Ik heb een productiebedrijf, we willen documentaires maken. En uh, ja, ook uh, wel leuk, ook gewoon uh, ja, een beetje, beetje, beetje dance nou Met uh, ja, een band, die gaat het uitbrengen. En uh, ja dat wordt echt gewoon ontzettend... Gewoon live band? Uh, nee, een soort twee koppige. oké. Okay. En, en, nou, en het, het wordt. Uh, een klein beetje live. Het wordt wel heel. Ik denk niet dat ze overal gekomen zijn. Want, want nee. daar gaat het nou om. Want ze ja. zijn. Uh, alles is bedekt. Dus niemand ziet wie het, wie het zijn. Okay. Dat maakt het wel gaaf. En. en uh, een beetje aller haar Nou, ja. ik wou net zeggen inderdaad. Uh, die ja. twee uh, die gestopt zijn. Ja, klopt. En. Uh, ja, dat wordt echt uh, leuk. Uh, Leuke ideeën. We hebben al, al plannen gemaakt. Lekker bij Kees. Tel okay. in de studio. We hebben He zelfs al een nummer gemaakt. We kunnen... Uh, ja. En, en uh, ja, dat gaan we gewoon doen. En uh, mensen kunnen mij gewoon uh, ja, vinden op uh, YouTube, uh, ja, Facebook, Facebook, Instagram, TikTok. Dus dat gaat er nog uh, komen. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, als <laughs> ik jij het weet, weet dan, dan, uh, ben ik wel, uh, dan ben ik je dankbaar. Want op dit moment. <laughs> nou, ja, er zijn er nog een heleboel natuurlijk. Maar uh, ja, ja. Uh, ja, dat zijn de meest gangbare, inderdaad. Ja. Uh, Instagram, uh, Facebook en uh, YouTube. En uh, ja. En anders gewoon even googlen: Google. Stefan de Kust en uh, ja, het gaat helemaal goed komen. Hey, en uh, nou ja, ik heb, uh, ik heb in ieder geval een uh, nummer klaarstaan. En dat is Iri Jeneko Tjeke Tebe. Nooit van goed, maar, maar dat ik, is uh... dus, uh, ja, dat is J. Uit, uh, uit Kroatië, helaas ja. Uh, ja, ontvallen vorig jaar. Oeh. Um, ja. Hij heeft een rijk leven gehad, dat wel. Dus uh, hij heeft me lekker op losgeleefd, dat sowieso. Gelukkig wel. Want, <laughs> want, je, want je, je kan het niet meenemen natuurlijk. Nee, nee, nee, zo is het. Hey, en, um, ja, ik zou zeggen, hebben ze geen, uh, ja, anders zou je zeggen, ik neem mijn boot mee, maar ja, waar, waar moet je varen? Oké, okay. <lacht> <Ja, maar, lacht> Ik zit gelijk <lacht> naar de tijd te kijken. Want, uh, okay. ik, ik denk dat we, we gaan nog gelijk draaien. Ja. Hey, ik zou in ieder geval zeggen, ja, je moet nog naar een feestje. Ik zeg bedankt voor de, voor je komst hier naartoe. Ja. en uh, ja, graag tot de volgende keer natuurlijk en de volgende single en uh, ja, mochten we wat nieuws uh, hebben dan uh, Kom hoor, ik, uh, hoor ik je en hoor ik je en zie ik je graag terug. Ja, dank je wel. Hey, dank Hoi. Hoi. Hey. Zna me wrodzila, jak mi za mnie ja, tvoja zleza wrodzina, lecz uliczny czas, czteredo ujechać z Bogdami, ty moich ubredzaj i Kotje zwaar, dat is laat. Kom en eetje schaal. En niet. Ik doek mijn schoot weg. Iedereen eet je kan aan hebben. Kotje zwaar, dat is laat. Kom en eetje schaal. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.